Vier uur. Het NOS-journaal. Job Boot. Premier Rutte neemt afstand van zijn presentatie van het noodpakket... voor Griekenland na de Eurotop. Na de presentatie ontstond veel verwarring. Premier Rutte na de ministerraad. Ik betreur dat en ik zal daarvoor komende week de Tweede Kamer... mijn excuses aanbieden. Achteraf was het beter geweest als ik de andere benadering had gekozen namelijk het perspectief van 2020. Ik kan u zeggen, ik sta volledig achter de uitkomst van de top van 21 juli... en achter de besluiten die daar zijn genomen. Rutte sprak onlangs van een pakket van 109 miljard euro... waarvan 50 miljard voor rekening van de banken komt. Maar anderen hadden het over 159 miljard, waarvan 50 miljard van de banken. Rutte zei vandaag dat de Europese Commissie bij de presentatie uitging... van de situatie tot 2020, terwijl hij het had over de periode tot 2014. Voortaan moeten er betere afspraken worden gemaakt... over de boodschap die naar buiten komt, zei Rutte. Hij kwalificeerde zijn eigen optreden als een fout. Rutte is het er niet mee eens dat hij onzichtbaar is geweest in de crisis... zoals de oppositie zegt. Hij benadrukte dat hij voortdurend in contact stond met collega's... en dat het geen zin had het kabinet eerder bijeen te roepen. De rechtbank in Rotterdam heeft vijf Somalische piraten veroordeeld tot straffen van 4,5 tot 7 jaar. Het Openbaar Ministerie had zelfs straffen tot 10 jaar geëist. Redacteur Robert Bas. Bij de overweging om hoog straf op te leggen laat de rechtbank meewegen dat inmiddels meer dan 400 bemanningsleden worden gegijzeld door piraten en het geweld tegen deze gijzelaars neemt ook toe. Er is sprake van marteling, er is sprake van verkrachting en de rechtbank vindt dat dus zeer ernstig en daar legt er ze dus hoogstraf straf op. De Somaliërs werden vorig jaar november door de Nederlandse marine opgepakt. De vijf waren onder meer betrokken bij de kaping van een Zuid-Afrikaans jacht. Twee opvarenden worden nog steeds vermist. Het Openbaar Ministerie in Den Bos waarschuwt voor gevaarlijke drugs... die sinds kort in omloop zijn. De persofficier. Het gaat om capsules, poeder en uh, tabletten waarvan gebruikers eigenlijk denken dat ze ecstasy uh, tot zich nemen. Maar er zit een werkzame stof in die anders werkt dan wat ze gewend zijn. En die werkt namelijk langzamer in en uh, die stof heet PMMA. En um, de kans is dus dat mensen ook meer gaan gebruiken... omdat ze het nog niet voelen. De stof is daardoor gevaarlijker dan MDMA, dat in ecstasypillen zit. In combinatie met andere drugs of alcohol kan PMMA dodelijk zijn. Aanleiding voor de waarschuwing is de dood van een jongen van 19 in Waalre eind juli. In zijn huis werd PMMA gevonden. Of hij daar ook aan dood is gegaan, staat nog niet vast. Studenten die in 2008 te veel hebben bijverdiend... hoeven mogelijk toch niet de hele OV-jaarkaart terug te betalen. Begin dit jaar kregen bijna 20.000 studenten te horen... dat ze de OV-jaarkaart uit 2008 moeten terugbetalen... als ze boven de norm hadden bijverdiend. Dat komt neer op bijna 1000 euro... De rechtbank in Dordrecht noemt dat niet terecht en zegt dat er pas teruggevorderd mag worden vanaf het moment dat de student te veel is gaan verdienen. DUO, de instantie die over de studiefinanciering gaat, heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak. Voorlopig vorderen zij nog het hele bedrag terug. De PvdA vindt dat onbegrijpelijk... en wil uitleg van staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs. Kamerlid Tanja Jadna Jansing. Je zou kunnen zeggen, hangende de procedure... moet je misschien juist gewoon voorzichtigheid betrachten. Maar kennelijk zijn ze, ja, misschien is duo wel zo ontzettend overtuigd... van hun eigen gelijk, dat ze denken, we gaan gewoon door. Ik begrijp hun argumentatie eigenlijk niet. Bij een ontploffing in een huis in Roermond is een man zwaar gewond geraakt. Hij is met ernstige brandwonden naar een ziekenhuis in Aken gebracht. De ontploffing was in het achterste deel van een 2 onder 1 kapwoning de brandweer. De constructie is hevig ontzet. De meeste plannen zijn van het dak. Gedeelten zijn omlaag gekomen. Constructiedelen, de ramen zijn allemaal ontzet. En daardoor ook meteen onbewoonbaar klaar. Over de oorzaak van de explosie in Roermond kan de brandweer nog niets zeggen. Het weer vanavond in het zuidoosten nog buien en de rest van het land droog. Morgen zwaar bewolkt en in de middag kans op buien. Door 20 graden op de Wadden en 24 in Limburg. Zondag vooral in het zuidoosten kans op stevige buien. Ook maandag nog buien, maar daarna droog en meer zon. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nu 60 kilometer file. Op de wegen rond Rotterdam staan er korte files door de werkzaamheden op de A20... De bijzonderste vertragingen op dit moment zijn op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knopend Leenderheide en knopend Baterdorp, 7 kilometer. A50 Arnhem richting Oss tussen Renkum en knopend Ewijk, 7 kilometer file. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Vierlingsbeek en Venrij Noord staat een file van 2 kilometer door een ongeluk. Daar is één rijstrook afgesloten. 20? Ja, het voordeel loopt snel op bij Expert. Met procentenkorting van 10, 15 en wel 20 procent op heel veel producten. Profiteer van dit extra zonnige zomervoordeel en kom gauw langs bij Expert. Van Experts kun je meer verwachten. BVN is onze televisiezender in het buitenland. Wereldwijd gratis te ontvangen via de satelliet en in duizenden hotels. Met BVN kijk je iedere dag naar de beste programma's van de publieke omroepen. Vol nieuw sport en entertainment. BVN, de televisiezender voor Nederlanders in het buitenland. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. En goedemiddag, welkom terug bij Vrijdagmiddag Live vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met zo direct Volkskrant, columnist en Engeland kennen Peter de Waard over de rellen in Engeland. En het journalistenpanel met Ad van Liemt, lecto-onderzoeksjournalistiek en Margit van der Linden, hoofdredacteur van Opzij. U kunt reageren, hashtag AvroVML, Twitter. U kunt ook mailen naar vrijdagmiddag live en u kunt ons zien, avro.nl slash vrijdagmiddag live. Engeland werd deze week geconfronteerd met hevige rellen. Zonder politiek of idealen, of het zou het stelen van luxe consumptiegoederen moeten zijn... uitgebrande autowakken, geplunderde en vernielde winkels, ingestorte gebouwen... vijf eh, doden, beelden doen denken aan oorlogstaferelen... jongeren trokken rovend en plunderend door de straten... en premier Cameron reageerde à la Sarkozy... we zullen het tuig van de straat vergen. Peter de Waard, je zat jarenlang voor de Volkskrant in Engeland... je schreef ook het boek Een Eigenzinnig Koninkrijk... Een titel die, uh, die op zijn minst bevestigd wordt. Uh, even, uh, het leek alsof Engeland, en zeker de politie daar trouwens, volkomen verrast was door die rellen. Hè? Dat is zeker ook het geval geweest. De politie is totaal verrast. Er waren heel veel politiemensen op vakantie. De politie heeft dit jaar natuurlijk veel overuren gemaakt. Onder andere door alle koninklijke huwelijken hè, die er Kansi, geweest zijn. Zo triviaal? Ja, dat moeten ze ook doen. En ja, het komt volgend jaar natuurlijk een zwaar jaar aan... met natuurlijk de Olympische Spelen... waar heel veel agenten voor woont, moeten worden vrijgemaakt. Dus alles moet worden gecompenseerd. En dat gebeurt onder name in de zomer. In Engeland is het altijd een land waar iedereen tegelijkertijd op vakantie gaat. Hè. Het is niet omdat ze het niet aan zagen komen? Nee, ze hebben het niet aan zien komen. Het is het, uh, ze hebben het ook absoluut niet uh, gedacht dat dit zo plotseling uit de hand zou lopen. Het is, het, uh, het is plotseling begonnen op een zaterdagavond in Tottenham... en toen had iedereen nog het gedachte van... nou ja, dus even één relletje. Toen wisten ze niet dat de volgende dag zou zo verspreiden. Nee. Aanleiding was een jongen die doodgeschoten werd... en de klachten van vooral ook jongeren... dat ze uh, oneerlijk worden behandeld door de politie. Terecht? Nou, dat is zeker natuurlijk wel. De Engelse politie heeft wel een uh, naam dat ze nog altijd wel discrimineren. Met name tegen natuurlijk zwarte jongeren. En dat is misschien wel een klacht die terecht geweest is. Aan de andere kant, ja, de Engelse politie is ook altijd vrij goedmoedig. Bobbies staan erom bekend dat ze geen wapens dragen. Toch heel vriendelijk zijn over het algemeen. En het, uh, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de Amerikaanse politie. Ja, ze laten heel erg veel toe. Zelfs vergeleken met de Nederlandse of de Franse politie. Je kan je heel veel permitteren nog altijd in Nederland. Dus dat zou geen aanleiding zijn, althans niet voor deze massale. Die, die, die, die ernst van de rellen. Wat, wat is volgens jou dan wel de onderliggende oorzaak? Ja, dat is, dat is de vraag natuurlijk. Wat is de onderliggende oorzaak dat het nou Loret Delmar zo uit de hand loopt? Terwijl ja, natuurlijk over het algemeen. Er zitten natuurlijk mensen binnen die kansloos zijn. Dat klopt zeker. Dat is zeker het geval. Maar het is lang niet iedereen. Het zijn ook gewoon uh, kinderen van miljonairs. Het zijn kinderen van mensen met hele goede beroepen. Universiteitsstudenten. Dus niet, Je kan het niet uh, zomaar op één, uh, één aspect. of één, één bevolkingsgroep uh, proberen te, te leggen. Het grote verschil met bijvoorbeeld de banlieus in Frankrijk... Hè, waar een aantal jaren geleden ook rellen waren, dat zijn echt ghetto's. Daar komt niemand, er is niet eens een normale openbaar vervoerverbinding naartoe. Maar in Engeland is dat helemaal niet zo, zo Hackney waar het dan een stukken rellen waren. Dat is echt een trendy wijk aan het worden van Londen. Daar komen veel hele rijke, succesvolle ondernemers wonen. Er zitten heel veel kunstenaars. Dat zijn helemaal niet de slechtste wijken van Londen. Nee, en de, de, de, de protesten richten zich ook niet op de, op de, op de gemeentehuis, maar op de warehuizen. Ja, nou ja, daarvoor zou je denken van het is plunderen. En waarom dat zo nou ineens komt. Dus natuurlijk, Engeland is een hele gematerialiseerde samenleving... ook geworden in de afgelopen jaren. Dus in dat opzicht is veel gekeken naar Amerika. En ja, iedereen heeft wel voor iPhones en iPads. En iedereen wil al die dingen hebben tegenwoordig. En heel veel mensen kunnen zich op dit moment... door de crisis ook niet meer betalen. Ja goed, en dat zou je kunnen, nog als reden kunnen geven. En je, je beschrijft al degene die, die aan het redden waren... als een heel gevarieerde groep. Ook een hele jonge uh, groep. Kinderen van elf. Gisteren worden we op Radio 1 op deze zender... Een jongetje van elf het volgende zeggen. Basically, everyone's saying, our oh, children is our future and stuff like that. But they're not they're not actually giving us anything. Like, they're not, like, doing, like, um, stuff, activities and stuff to help children. And, like, because when we're bored, yeah, we have nothing to do. And so we have to try and do something. And so people are just bored and then that's why they're looting. Ja, uh, Opgenomen door NMS-collega Jeroen de Jager. Jongetje van elf. En ze zeggen wel dat wij, jongeren, de toekomst zijn. Maar ze doen niks voor ons. En daarom plunderen we. Ja, dat is natuurlijk. Uh, ja, er zijn er scholen voor de jongeren. Er zijn sportclubs voor de jongeren. Die zijn er ook zeker. Er zijn, uh, als je in Engeland en Londen loopt, er zijn er tennisbaantjes. Ja, ik weet niet precies wat jongeren dan allemaal verwachten. Wat er voor hen gedaan wordt. Voor, zeker voor elfjarige kinderen. Er is in Engeland een betere kinderopvang. Na schoolse kinderopvang. Dan bijvoorbeeld in Nederland. Dat is heel goed geregeld in Engeland. Tot vijf, zes uur. Dus ja, waarom zou je. Uh, ik weet niet precies wat nou, de jongeren dan klaar. verwachten. Nou ja, in jouw eigen... Weet iemand van 11 jaar dan uh, zeggen van... Uh, ja, ik, uh, je moet naar een, uh, er moet een buurthuis apart voor jou komen of zo. Nee, in jouw eigen krant wilde ik zeggen, uh, de Volkskrant, ja. vanochtend... de Engelse ja. arts-psychiater Theodore ja, ja, Dorenton, die haalt uh, keihard uit. Hij zegt, het is het loon van laf leiderschap, slecht onderwijs en geen opvoeding. Ja, de, ik denk dat de opvoeding in Engeland is een probleem. We werken natuurlijk meer, uh, in veel gevallen natuurlijk werken de ouders. Er wordt lang gewerkt. Engelandse maken hele lange uren. Dus ouders zijn morgens om zeven uur al weg, komen s'avonds om acht uur thuis. Kinderen eten eigenlijk, zijn he, heel afhankelijk van de schooldinners. He, dat ze eten het op school en s'avonds krijgen ze een pakje chips... en er is niemand thuis. Ja, dat is wel een probleem. Dat klopt. Dat, er is gebrek aan opvoedingstijd. Hij zegt dat het resultaat van gebrek aan opvoeding... slecht onderwijs is egoïstische, onbeschofte, misdadige jongeren. Die vinden dat ze recht op van alles hebben zonder daar iets voor te hoeven doen. Kortom, het is onze eigen schuld. Nou, niet helemaal. Ja, Engelsen zijn altijd natuurlijk een beetje extreem geweest aan de ene kant. Je hebt de hele beschaafde Engelsen, hè? want als je in Engeland komt... en je, gaat daar, je wandelt daar rond in Londen, iedereen stopt nog steeds voor zebra's. Iedereen uh, staat keurig in de rij voor de treinen. En aan de andere kant, als jongeren drank op hebben... dan zijn het weer de alleruiterste Dan worden het echt soms beesten. Dat gebeurt ook natuurlijk in veel van de vakantiecentra. Ja, dat is het rare, het, uh, ja, het uh, dubbel in het Engelse karakter. Eigen schuld, dikke bult had van die... Nou ja, het laatste wat, wat Peter zegt, dat valt mij ook steeds op. Dat, dat zie je ook bij die News of the World. Dat extreme van de journalistiek daar. Wat ik vind het ook heel typisch, je in Nederland in de, in de ondergrondse... daar zie je mensen met in de ene jaszak de Times... en in de andere jaszak de Sun. Dus dat, dat dubbele... De kwaliteitskrant en een, een rondeblad. En, en, en, en dat gaat daar samen. Mm. En je zag het ook bij het hooliganisme. He, daar is veel studie naar gedaan, naar de, de supporters rellen zeg maar 20 jaar geleden in Engeland. En ook daar eh, viel op dat daar altijd jongens bij waren die uh, hele goede banen hadden en die hun pa uh, driedelig uh, pak uitdeden... en dan op zaterdag uh, een t-shirt aan en geen rellen. Maar Grietje, kan je iets voorstellen bij die combinatie... die uitersten die samengaan? De uh, the Times en de Sun uh, in je jas. Nou ja, daar valt ook wel iets voor te zeggen. De, de vermenging van hoge en lage culturen. Dat ja. er in ieder geval niet sprake is van een zekere elite. Ook als het om plunderen gaat? Uh, nou, dat is gebleken. Ik bedoel, de miljonairsdochter uh, mengt zich met uh, volstrekt kansloze jongen. Ik denk dat het probleem van... Uh, Even los van of het ingebed is in de Engelse cultuur, wat Ad misschien probeert te zeggen. Maar ik denk dat het probleem is dat er niet een eenduidig uh, oorzaak aan te wijzen is. En dat gemengd met, met een soort groepsgedrag. De, de, de, de rovende kudde die daar door de straten trekt. Ja, dat is uh, Pff, niet prettig om te, te zien. Er zijn die ook gemoderniseerd zijn. Ja. Uh, er zit snel contact met ja. uh, via. Sociale media... En, dat dat uh, maakt het makkelijker. Premier Cameron die noemt zelf uh, de Britse maatschappij ziek. Nou ja, dit, waar? Nou, ik geloof daar niet zozeer in dat de Britse samenleving nou zoveel zieker is dan de rest van de samenleving. Het groepsgedrag komt ook een beetje voor uit de public school traditie. Hè? Je moet in de, de discipline van die dingen en uh, ja, samen optrekken, kameraadschap. Dat, ja, de Engelsen idealiseren ook altijd door oorlogen hè? natuurlijk. Al die oude regimenten komen nog weer bij elkaar. Dat, maar sowieso dat, is het nogal iets om ja, te zeggen hè, voor een ja. premier. De, de, onze maatschappij is ziek. Ja, en dan ben je de leider. En daar komen we straks misschien over te spreken. Ja, Engelsen Engels, zijn van natuurlijk van. Het land, van ja. En zeg je, uh, ik zit met een patiënt. Ja, dat, ja heeft, dat, dat is vaak ook gezegd. Het is ook gezegd naar de rellen in Birmingham. Tony Blair heeft het ook vaak gezegd natuurlijk. Naar de rellen in Bradford. Lubbers heeft het ook gezegd. He, naar alleen ja. van het aantal WO's. Ja. Ja, dus het is een... Uh, ja, aan het die heel andere... ongebruikelijk voor... Aan de andere kant zie je dat de Engelsen vaak die dingen ook weer heel snel onder controle brengen. We hebben het net over het hooliganisme van de voetbal. Nergens kan je nu zo veilig naar een voetbalwedstrijd gaan ja. als juist in Engeland. Ja, Nergens is het zo veilig op dit moment dan juist in de wijken waar het vorige keer een wel worden ja, opvalt. De enorme inzet van het snelrecht. Het is volgens mij een wereldrecord. Dat er nu s'nachts mensen berecht zijn. En in een razend tempo. En straks is er niemand meer over op te plunderen. Maar is dat, is, is, is dat incidentenpolitiek? Of, nou, of lost en, dat de problemen echt op? Nee, absoluut. Geen, uh, niet het begin van een oplossing. Maar wel, nou ja, wel het begin van een oplossing. Eh, repressie. Dus laten zien dat je niet pikt... en dat je hard reageert, is wel een, een, een beginnetje. Maar ja, de, ja dat zal. Nou, als we niet eens de oorzaak uh, duidelijk kunnen maken... is het ook heel lastig om een oplossing te vinden. Maar er zal, er zal natuurlijk wel heel wat moeten gebeuren. Ja, om ik denk dat het, ook, uh, dat het ook heel snel dat die incidenten, dat het ook tot incidenten blijft. En dat het over een tijdje weer helemaal over is... dat niemand meer heeft over waterkanonnen en politie bewapend Het app vanzelf ook weer op een eindelijke weg. Deze voorspelling uh, houden we vast. En we gaan kijken hoe hij uitkomt. Peter Waar dank tot zover. Je blijft nog even zitten om samen met Magiet van der Linden en Ad van Liem... zo door te praten nadat we weer geluisterd hebben naar The Crimes. Take the stairs My bags are in the hallway And you're everywhere Can't believe I'm leaving on my own Cars outside Waiting for so long Guess I won't be going on my own The grounds for the last tour is loose. Let her bring better. We gaan uh, met het journalistenpanel aan de slag. Ja, ik zit en denk, hebben we daar nou wel of niet een heel mooi uh, toontje voor? Maar dat hebben, dat hebben we helemaal niet. Dus Magiet van der Linden zit hier, uh, hoofdredacteur van Opzij, Ad van der Liem, lector onderzoeksjournalistiek aan de Hogeschool van Utrecht... en nog steeds Peter de Waard, Volkshand columnist. We gaan het hebben over de kritiek. Op onze minister-president afgelopen weken nam die kritiek toe. Maar eerst even, wat vonden jullie los daarvan uh, opvallen deze week, Margriet? Ja, eigenlijk, dus heel vlaam te zeggen... waar dat toch wel de rel in Engeland. En toch ook wel de economische crisis. En hoe de wereld daarop reageert. Zeker ook in Amerika. persconferentie van uh, speech van Obama om te zeggen... nee, we zijn wel een triple-A country. Die geen enkel effect had. Nadat de S&P af had gegeven, dat, uh, dat zit er niet meer in. Het is heel erg begrijpelijk. En uh, het, het, het is ook nog... maar je, je, je door al die Nou, dingen? dat wil ik net zeggen. Je kijkt er nog van, van enige afstand naar, hè. Zo van... Nou, hoe gaan ze dit allemaal nou eens oplossen en hoe staan we ervoor? En het verhoudt zich nog niet meteen uh, tot, tot, tot jezelf. Leven. Ja, en, en misschien is dat redelijk elitair, maar ik denk dat dat altijd in golven pas erachteraan komt. Wat niet is, kan nog komen. Ja, precies. Had verdiend. Wat me opviel. Ja. Uh, nou, gisteravond zaten we aan de televisie te kijken. en toen deed mevrouw Corine de Ruiter. dat is een uh, forensisch psycholoog. of psychiater, dat weet ik niet precies. Uh, die psychiater? Deed, die, die deed een poging om uh, het uh, publieke debat. in Nederland. Uh, in een rustigere groef te krijgen. Maar uh, op de een of andere manier schoot ze in eigen voet. Want uh, door de woorden die ze koos. en door de manier waarop het ging. ze had eerst al een stukje trouw geschreven. Uh, ja, Over het, blijkt... het verbale geweld van Wilders. Geeft, ja, ja, en het blijkt dat als je dat doet... en ik, ik vind het op zich wel een interessant punt... want eerder hadden we ook... Uh, ze, uh, de wethouder van Amsterdam... Hoe heet ze, uh, van Es. Van van es de, van Andres, de, de, die opgriep tot meer hoffelijkheid in yeah. het debat. En dit er leek erop, maar ze... Drukt drukte zich zo ongelukkig uit. Maar dat... ze maakte een vergelijking met uh, in TBS-klinieken... als mensen zich van dergelijk verbaal geweld uh, bedienen... Ja, moeten uit, ze ja. extra behandeling ja, dus het krijgen. Het was zo'n ongelukkige vergelijking. Toen citeerden Wilders ze ook een nog... Toen citeerden ze Wilders ook nog fout. Dus ja. en Dan zie je hoe een uh, goed bedoelde poging... want ja. ik denk dat het heel verstandig is... dat af en toe eens iemand ook van buiten oproept... van mensen pas een beetje op je woorden... Uh, dat... Totaal uh, mislukt. Dat ze zei is... dat mensen mensen uit wilden roeien. Dat, dat, dat kon ze in de uitzending gelukkig ja, ja, de door van De van uh, onder uh, andere uh, Ja, dat was verreciteerd. En, uh, en ja, daar, je moet dat soort dingen heel zorgvuldig doen, want anders uh, helpt het totaal. En mislukte poging. Ja. Peter, er was nog iets opgevallen behalve uh, ja, de crisis en Rutte. Nou, ik voelde ja de Rutte, also, daar, nou, nou, als ik daarover mag beginnen, dan meteen. Ik vond het wel heel uh, opvallend hoe hij ontspannen stond uh, bij dat Dance Valley. en terwijl al die andere politieke leiders van die andere eurolanden allemaal heel nerveus terugkwamen van hun vakanties en ze afbraken en meteen daardoor een crisis veroorzaakte eigenlijk. Door die het was een bevestiging, ja. ja was een bevestiging van de geruchten werd dat gezien, en dat was het juist opvallend dat Rutte dat niet deed. Ik ben geen bewonderaar, is zeker niet ook van zijn houding ten opzichte van de eurocrisis en zijn houding ten opzichte van het noodfonds. Maar Eigenlijk handelde hij goed door te laten zien... jongens, wij hoeven ons geen zorgen wij te maken. Wij hoeven ons geen Nou ja, in precies. En het heeft ook geholpen, want de Nederlandse rente is deze week ook behoorlijk gedaald. En juist door het uh, niet in paniek raken. <laughs> en dat die anderen die komen dan terug en die raken juist in paniek. Nou, je nou, doet het nooit goed, hè? Want Wild uh, Bied... haalt vandaag enorm uit uh, naar Merkel, omdat ze niks doet. Uh, en, en haar argument, althans van haar woordvoerder... is als ze wel wat had gedaan, als ze gekomen was... had ze paniek veroorzaakt. Ja. Dus je kan het eigenlijk niet goed, doen, niet goed doen. En dat komt door de volkomen krankzinnige panieksituatie... waarin fi de financiële wereld zich bevindt. Maar ik denk dat Zapatero en Sarkozy het echt verergerd hebben... door vervroegd van vakantie terug te komen. Ja. Nou ja, nou ja. fout is. En door misschien dan niet de juiste dingen te zeggen. Want het is wel zo, dat zag je zeker, jij bent ook economieverslaggever. Uh, ja. Je zag natuurlijk de paniek in die economische wereld, op ja, de beurzen. Ja. Dan richten wel alle ogen zich op leiders, op politici. Jongens, ja. schep duidelijkheid, toch? Ja, en de leiders kunnen dat op dit moment niet doen. Nee, wat moeten ze moeten zeggen? Wat ja. had Rutte eerder ja. teruggekomen van, uh, zeg maar, Dance Valley? Ze zijn Moeten bang. zeggen. Ze zijn nou, zeggen. nou, zeggen wat mm. ze nu zeggen. Is hij drie, drie weken op Dance Valley geweest? Ja. Ja. Ja. Ja. Oh. Oh. Wat een conditie. Wat een conditie Leiders zijn zo bang voor een populistische achterban... dat ze het niets durven zeggen. En dus ze laten het over aan hun centrale bankiers en hun toezichthouders. Hè. Zoals vandaag de toezichthouder de shortselling heeft verboden... in een paar landen. Van de week ja, de dat speculeren over verlies aandelen. Ontkopen, dus ja. de aandelen. Dus de leiding wordt overgedragen aan technocraten. Maar Peter Waard, In Nederland ook, hè? Een topambtenaar die de, die zei, de, de, de Kamer ja. Boest in de ligt. Dat is ja. ook uniek, ja. hè? Een, een, een topambtenaar. Dat was van de week, ja. die, die, die Kamer ligt in plaats van de verantwoordelijke bewindspersoon. Nou ja, omdat Peter Waard zegt... Uh, ze zijn bang, uh, de leiders, voor een achterban. Omdat als... Als ze wat zeggen, kunnen ze alleen maar nare dingen zeggen, bedoel je dat? Nou ja, ze kunnen niet echt overtuigend kiezen. Dus dat is het probleem. Kijk, de, ja, de Nederlandse regering wordt toch gegijzeld door de PVV, en die kan niet zeggen, we gaan voor de euro, onbetwist, we gaan de euro redden. Dat kunnen ze niet zeggen, hoeveel het ook kost. Dus als en ze wat zeggen, wordt het een vervelende boodschap? Ja, dan krijgen ze een crisis. En dat is ook in Duitsland, met Zeitung, dat is in Frankrijk, met Le Pen, dat is in, is in Finland, met de ware Finnen. Ja. Dus niemand kan wat zeggen. En iedereen zit dan halfslachtig te besluiten, dus er moet diplomatieke taal gebruikt worden. En ik denk dat dat de grote fout is. Maar extra opmerkelijk inderdaad dat deze week dus... Uh, niet de minister van Financiën zelf, maar een topambtenaar inderdaad de vragen moest beantwoorden van de, van de Tweede Kamer. Volgende week komt er natuurlijk een debat. Uh, dat ging vooral ook over uh, het punt dat toen Rutte wat zei... na afloop van de eurotop, dat hij een vergiste. Hmm. Zo'n 50 miljard. En daar zegt de oppositie... Volgens mij is dat het grote probleem van de roep om leiderschap... Uh, van Rutte op dit moment. Dat hij daar zo'n blunder maakte na een dag, acht uur... achter elkaar vergaderen over alle cijfers die hij goed in zijn hoofd had... En en zich voor het gemak even 50 miljard vergiste. Hij heeft vandaag dat, dat zijn, heeft het, zijn excuses aangeboden. Ja, over de verwarring die is ontstaan. Ja. Naar aanleiding van het verkeerde getal. Hij noemt het ook zijn eerste fout als minister-president. Dat hangt er vanaf welke <laughs> kant je staat. Maar dat mag Rutte zo zeggen misschien. Ja, nou, dat lijkt toch wel een excuus. Dan geef je toe dat je een fout gemaakt hebt. Nou, over de verwarring... En dat is op zijn minst een excuus waard. Maar het was een kapitale fout natuurlijk. Het was des te pijnlijker omdat hij de journalisten verweet... dat ze nog niet goed aan boord waren. Ja. En, maar dat kon hij wel begrijpen, want het was zo ingewikkeld. <laughs> ja, maar Vervolgens. hij zat er al acht uur in. Dus dat was ja. echt pijnlijk. Ik heb alle cijfers in dan, mijn hoofd. Maar dan is het wel beslist. Hier komen hè? ze. Ja, dan, kan... dan, dan is het beslissend hoe los je het op. Ja. Iedereen kan natuurlijk fouten maken, zeker als je acht uur hebt vergaderd. Ja, maar hij zit er toch niet alleen? Hij zit er ook met nee. ambtenaren. En dus ja. Nee, nee het maar hij is niet ah, de... dat het op het Nee. Maar ja, beslissend vind ik hoe hij eruit komt. En dat heeft heel lang geduurd. Dat vond, dat vond ik zwak. Hij maar had daarvan, veel sneller, precies, moet je daarvan is de kritiek. Daar had hij dus veel eerder iets over ja. moeten Nu maakt hij min of meer een excuus, neem ik maar even aan. Dat had hij dan veel eerder moeten doen, zegt althans de oppositie. Dat lijkt mij handig dat je dat snel doet. Hè. Dat weet elke spindokter en voorlichter weet als je een foutje hebt ge gemaakt, zo snel mogelijk herstellen, alles open en uh, excuus maken, dan is het des te eerder uh, over. Hij had, had zo'n goede naam de juist, hè? Als ja, dus open ik, het, het lijkt een beetje natuurlijk toch op Icris die te dicht bij de zon begint te vliegen. Als het zo goed, goed met gaat hem. Dat, hij, dat hij zo. Dat je dan, hij, ik het viel me ook op ontzettend ontspannen, hij die moeilijke persconferentie deed. En dan. Ja, je kunt ook net iets te veel zelfvertrouwen krijgen. Zeker in je eerste uh, halfjaar, als het allemaal goed gaat. Dit, dit... gaat hem? Nee, dat is denk ik een hele goede les. Ik denk dat hij hier, hier heel uh, veel meer Klein geconcentreerder vlekje. van zal zijn. iets van der Linden? Op... Klein vlekje, ja? ik geloof niet, nee. Ik geloof niet dat het een, zijn leiderschap ondermijnt. Ik denk dat hij heel uh, ver afstaat van de markten. Dat hij, helemaal niet, hij dacht toen die middag eigenlijk, het is nu wel voorbij. We hebben zo'n beslissing genomen, die crisis is voorbij. En voor de rest, dat geld, dat verdwijnt niet. En nu is het allemaal ge ge geregeld. Dat is een nog en grotere vergissing. Dat, dat nog als je grotere dat vergissing. gedacht heeft. Ik denk dat hij daarvoor zo ontspannen was. Het is allemaal geregeld ja. en dat soort dingen. En hij wist niet hoe halfslachtig het was. Want aanvankelijk waren er ook positieve reacties. En hij is daarin door, uh, ik denk dat hij zich teveel over schat mm. heeft. Ze zijn nu terug, hè. ze moeten weer aan de slag. Ze zijn terug van vakantie, vandaar ook dat, dat excuus. Maar het eerste wat we dan wel nu officieel horen als reacties, onder andere van Verhagen... en ook van onze minister van Financiën. ja Luister, wat hadden we kunnen zeggen? We hoeven niks te zeggen... want we hebben al meteen, toen deze regering aantrad... voldoende maatregelen genomen, Peter de Waard. Klopt dat? Nou ja, dat was het toen wel, ja op dat moment wel. Maar er moeten nu heel veel andere maatregelen genomen worden. Er moet een munt gered worden op dit moment, tenminste. Of je moet gaan uit elkaar, dat kan natuurlijk ook. Je kan er maar twee dingen als Europa. Je kan of allemaal uit elkaar gaan... Of zeggen, we gaan allemaal bij elkaar. Maar de tussenweg is nou afgesloten, die is er niet meer. Er is, geen, er is niet meer een halfslachtig. we doen het met een noodfondje. Als Frankrijk en Italië gaan vallen, dat lukt niet meer met een noodfondje. Dan moet je echt andere dingen gaan doen. En als je bij elkaar blijft, dan betekent het ook... dat je veel meer geld zult moeten ophoesten? Ja, en dan moet je echt gewoon net geld overdragen naar, uh, ja, naar Griekenland... Van, van als je het nou daarom... doet naar de Mijnstreek of Oost-Groningen. Wat van Liempt, zie je dat als de ultieme oplossing? Nou ja, ik denk dat Peter uh, gelijk heeft. Er zijn maar twee... Uh, wegen. En die zijn allebei, uh, om allerlei redenen, zeer onaantrekkelijk... voor zover ik uh, het kan begrijpen. Uh, wat mij vooral opviel vandaag was dat minister De Jager zei... Uh, we hoeven geen extra maatregelen te nemen, want wij staan er als Nederland... zo goed voor vergeleken met de andere landen. Dat is volgens mij exact... Dezelfde tekst die Bos had, twee jaar geleden, ja. als minister van, van Financiën, was het, uh... Uh, uh, toen de financiële crisis op uitbarstte stond. Dus uh, ja, dat was een soort echo die daar klonk. Ja. En ik ben heel benieuwd slaan, slaan, hoe lang ja. de jaren het ja. volhoudt. Ja. Over, ja. Overigens, uh, ze zeggen van het gaat met ons goed, maar, maar, komt hij altijd, we sluiten niet uit dat er misschien toch nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn. Dat is om de uitspraak van Colijn gaat u maar rustig slapen ietsje voor te zijn, denk ik. We gaan zien hoe het debat volgende week uh, loopt. Ik dank jullie voor dit gesprek. Ad van Liem, Margriet van der Linden en Peter de Waard, alle drie. Uh, zo direct het Radio 1 Journaal gepresenteerd door Rick van der Westerlaken. Rick, jullie gaan het hebben over. Uh, we gaan het ook hebben over, ja, daar ben ik, we gaan het ook hebben over de beurzen. En uh, natuurlijk uh, gaan we naar Engeland toe, waar uh, in Birmingham in, uh, in een wijk deze week drie doden vielen. En we gaan kijken hoe het uh, daar de stand van zaken is, Jan. Allemaal te beluisteren in het Radio 1-journaal. U heeft geluisterd naar Vrijdagmiddag Live. Dank daarvoor zo direct de radiocartoon van Mat Wijn. Een hele fijne dag en blijf luisteren naar Radio 1. De tand des tijds. Een radiotekening. Een capuchon dragende kansloze kleuter. Uit een achterstandswijk loopt een platgewalste flatscreen uit de kapotgeslagen winkelruit van stofzinnige en gruzelementen geslagen Britse gadgetwinkel. <tied> And is the place for me. Duizenden cameron cameras zoemden genadeloos in en legden heel het gedegenereerde kruidvat vast op de gevoelige plaat. De doodgeschrokken burgerij haalt de bezem door het naspeulende bruingoed. In de in alleruil opgeklopte klopjacht op de weg bezuinigde is het waterkanon geen taboe meer. En 16.000 bobby's spuiten die plunderaars in spee. met een lik op stuk DNA-spray met terugwerkende kracht het tuig van de rigel van de tweetende Tottenham. Onze debuterende babyboef ziet samen met zijn niet zo gelukkige meisjesmoeder van 13 op zijn proletarisch bewinkelde plasmabuis zijn eigen arrestatie live verslag gegeven... door een televisieploeg met een enorme stormram. Duizend miljoen pond puinhoop. Na de Arabische lente is dit weer een echte Engelse kutzomer. De tand destijds werd getekend door matwijn. Wijn... Radio 1, het NOS-journaal. Premier Rutte biedt de Tweede Kamer zijn excuses aan voor de verwarring die is ontstaan bij de presentatie van het nieuwe steunpakket voor Griekenland. Rutte sprak van 109 miljard, anderen over 159 miljard. Rutte kwalificeerde zijn eigen optreden als een fout. Voortaan moeten er betere afspraken worden gemaakt over de boodschap die naar buiten komt, zei Rutte. Vicepremier Verhagen wijst de kritiek van de oppositie van de hand... dat premier Rutte in de eurocrisis onzichtbaar was. President Sarkozy en premier Cameron kwamen wel terug van vakantie... maar de situatie daar was onvergelijkbaar met die in Nederland, zei Verhagen... na afloop van de ministerraad. Hij kwalificeert het commentaar van de oppositie als ketelmuziek. Het Openbaar Ministerie in Den Bosch waarschuwt voor gevaarlijke drugs. Het gaat om capsules, poeder en tabletten met de stof PMMA. Die kan in combinatie met andere drugs of alcohol dodelijk zijn. Justitie komt met de waarschuwing naar aanleiding van de dood van een jongen van 19 uit Waalderen. In zijn huis werd PMMA gevonden. En de rechtbank in Rotterdam heeft vijf Somalische piraten veroordeeld tot straffen tot zeven jaar. De Somaliërs werden vorig jaar november door de Nederlandse marine opgepakt voor het kapen van een Zuid-Afrikaans jacht. Nederland wilde de vijf overdragen aan Zuid-Afrika, maar dat wilden de Somaliërs niet vervolgden. Daarom werd de zaak in Nederland behandeld. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Er staat 48 kilometer file. Op de wegen rond Rotterdam staan files door de werkzaamheden op de A20. Kijk maar naar de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet... tussen Knopend Ketelplein en Knopend Benelux, 4 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen delft en Knopend Kleinpolderplein, 4 kilometer. Op de A15 Europoort richting Rotterdam. Er is iets gebeurd tussen Knoop het Benelux en Knoop het Vaanplein. 5 kilometer file. De linkerrijstrook is er dicht. Op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en knoopend het Ewijk. 5 kilometer file. A73 Nijmegen richting Maasbrach. Tussen Vielingsbeek en Venraai Noord. 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. Het is sail bij Swiss Geniet van een gezonde nachtrust op een complete elektrisch verstelbare bokspring, inclusief topdekmatras. Nu met 900 euro voordeel voor slechts 1820 euro. Dat slapen met een goed gevoel. Bekijk alle saleanbiedingen op swisscents.nl. BVN is onze televisiezender in het buitenland. Wereldwijd gratis te ontvangen via de satelliet en in duizenden hotels. Met BVN kijk je iedere dag naar de beste programma's van de publieke omroepen. Vol nieuws, sport en entertainment. BVN, de televisiezender voor Nederlanders in het buitenland. Het NOS Radio 1 Journaal. Rick van de Westerlaken. Een heel goedemiddag. Engeland likt zijn wonden na de rellen van afgelopen week. Zo ook in Birmingham, in de wijk waar deze week drie doden vielen. En het was opnieuw een onrustige dag op de beurzen. Frankrijk, Italië, Spanje en België hebben daarom zelfs short-selling verboden. Gaan we zo over praten. En premier Rutte heeft zijn excuus aangeboden voor de verwarring die is ontstaan... na de presentatie van het steunpakket aan het noodleidende Griekenland. Dat en nog veel meer in dit Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. Ze zijn weer begonnen, premier Mark Rutte en zijn ministers zijn weer terug van vakantie. De oppositie had tijdens de eurocrisis graag meer willen zien en horen van premier Rutte en minister De Jager van Financiën, maar die vonden dat niet nodig. Vlaggever Peter Blok in gesprek met de minister van Financiën. Meneer De Jager, waar was u de afgelopen weken? Ja, druk aan het werk. Uh, we hebben natuurlijk de eurocrisis gehad. Ook de begrotingsvoorbereidingen ben ik ook mee bezig geweest. Miljoenennota, hoofdstuk 2. Belangrijk analytisch hoofdstuk. Daar zijn we al heel erg eind mee. Dus daar ben ik de afgelopen weken met name mee bezig geweest. Hoe vaak heeft u premier Rutte aan de lijn gehad? Uh, over het algemeen uh, iedere dag. En soms wel vele malen per dag. Bent u nu bang voor een wereldwijde recessie? Ik heb vanaf begin af aan, toen het over de overheidsschuldencrisis ging en die uitbrak, heb ik zorgen gehad, grote zorgen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat we zien de commitment van Europese landen en ook in de hele wereld om deze crisis te bestrijden. Dus ik uh, ga er ook vanuit dat we met z'n allen de schouders onder uh, zetten. Dat we op koers blijven. Nederland blijft in ieder geval op koers als het gaat om de hervormingen en de bezuinigingen. Dat we daarmee zo'n uh, dergelijke uh, crisis zoals we die in 2008 hebben gezien. Economische crisis dan kunnen proberen te voorkomen. Het Europese noodfonds, is dat groot genoeg? Nou, ook daar wil ik niet al te veel op speculeren. Wat belangrijk is, is dat uh, Nederland heeft nooit... ...een eventuele uitbreiding, als dat echt noodzakelijk is voor de financiële stabiliteit... ...tegengehouden of gezegd van, nou, dat, dat, dat, dat gaan we niet doen. Uh, daar valt altijd, als het echt noodzakelijk is met ons over te praten... ...maar het is geen oplossing als zodanig. Het is niet de panacee voor deze crisis. De oplossing voor deze crisis is allereerst natuurlijk meer bezuinigen en meer hervormen. En uiteindelijk als je samen een Europese Monetaire Unie hebt... een economische en monetaire unie... want de E staat eigenlijk voor Economische Monetaire Unie... moet je ook met z'n allen strenge afspraken kunnen maken. En zul je op dat punt, op begrotingsdiscipline... ook veel strengere Europese afspraken moeten hebben. Nederland is vanaf het begin af aan al een voorstander geweest van een, uh, een strenge Europese handhaving van die afspraken. Eventueel zelfs met een apart instituut. We zien dat met name de Zuid-Europese landen daar een grote terughoudendheid in hebben. Maar ik denk dat de oplossing voor deze crisis veel meer ligt in enerzijds dus bezuinigingen en hervormingen. Net zoals Nederland dat heeft gedaan, goed op koers blijven. En anderzijds ook dat je naar de toekomst toe duidelijk maakt... dat je samen een economische en monetaire Unie vormt. En daarmee ook, als je a zegt, ook b zeggen. Dus ook... Um, moet zeggen, dan moeten we dus meer op budgetair terrein... discipline met z'n allen afspreken en ook streng handhaven. Heeft u het vandaag nog gehad over het rekenfoutje van Mark Rutte, van de premier? Nou, We hebben uh, het over de hele presentatie van dat pakket... Uh, door de minister-president uh, gehad, gesproken. U zult er toch ongelukkig mee zijn geweest? De hele Tweede Kamer viel over u en de premier heen. Nou, We hebben in de Tweede Kamerbrief... de eerste brief die we over dat pakket hebben gestuurd... op de maandag direct na de top... Uh, zijn we heel duidelijk geweest. Hebben we hebben heel goed al die bedragen onder elkaar gezet. Uh, ook in de technische briefing is dat deze week nog eens naar voren gekomen. Volgende week zullen we in de Tweede Kamer dat in het debat ook nog goed uh, benadrukken. Dat klopte allemaal, die cijfers die daar staan. Uh, dus de Kamer is in ieder geval uh, goed geïnformeerd geweest. Uh, ten aanzien van de presentatie uh, in de media. Uh, daar zal uh, naar verwachting de, de heer Rutte zelf nog iets over zeggen. De miljarden die vliegen naar Europa. Moet u nu extra bezuinigen in eigen land? Nou niet omdat er uh, miljarden dat, uh, gegarandeerd worden op dat noodfonds. Maar uh, de economische situatie is natuurlijk altijd heel fragiel in crisistijd. We moeten gewoon de komende weken goed bekijken wat de gevolgen zijn voor de begroting. Wat belangrijk is, is dat de boodschap, de kernboodschap van dit kabinet... bij het aantreden van de boel op orde brengen... 18 miljard euro bezuinigen 2015 richting een begrotingsevenwicht. Het financieringstekort van Nederland in 2015 gaat zo richting de 0%. En we verlagen ook de staatsschuld met die bezuinigingen. Nou, dat wordt door de financiële markten heel erg gewaardeerd. We staan in de top drie... Van rentes die in de eurozone worden, worden betaald. Uh, wij staan er dus relatief goed voor. Onze werkloosheid is uh, uh, samen met Oostenrijk het laagste. In de eurozone, de jeugdwerkloosheid zelfs, het, uh, het allerlaagst. Dus we staan er echt heel erg goed voor. Maar zo'n internationale crisis kan ons wel inderdaad ook in de portemonnee treffen. En ook de overheid in de portemonnee treffen. Dus je kunt niks uitsluiten op dit moment. Minister Janke Kees, de jager van Financiën in gesprek met Peter Blok. En straks, na vijf uur, hoort u premier Rutte zelf uh, over deze kwestie. Het is acht minuten over half vijf. Het was uh, natuurlijk de week van de rellen in Groot-Brittannië. Het kan u niet ontgaan zijn. Met als... Triest resultaat: ruim duizend arrestaties en vijf doden. En drie van die doden vielen in Birmingham. Die drie werden aangereden toen ze een benzinestation probeerden te beschermen tegen plunderaars. Verslaggever Matthijs van de Wiel is in Birmingham, in die wijk waar de mannen vandaan kwamen. Matthijs, uh, vertel eens wat over die wijk. Wat gebeurt daar zoal? Het is Dudley Road, een straat vol met belwinkels, halalslagerijen en exotische supermarkten. Drukke wijk, een laagbouw. Een hele arme wijk waar allerlei bevolkingsgroepen door elkaar heen leven. En ik sta tegenover. Dat, dat tankstation waar ze juist een hele groep, grote groep Pakistani moslimmannen na het vrijdagmiddaggebed naartoe zijn gekomen. Om daar nog samen te bidden, eerbetoon aan de drie omgekomen mannen die dus hier de boel wilden beschermen. En toen zijn aangereden, er is daar een hele bloemenzee ontstaan. De hele dag door zijn daar bloemstukken neergelegd en er staan die mannen nu omheen in stilte om ze, om ze te herdenken. En vrees men daar voor, voor nieuwe ongeregeldheden? Ja, het is heel moeilijk te zeggen. Je hebt het eigenlijk over twee dingen hier in Birmingham. Je hebt de plunderaars, de brandstichters, zoals die ook in andere steden uh, aan, uh, aan het werk zijn geweest. De vraag is, blijven ze definitief uh, thuis, hebben ze zich definitief laten afschrikken door de politie inzet, door de zware straffen um, en het regent ook op dit moment, dus het is allemaal minder aantrekkelijk dan zo'n mooie zomeravond om samen de straat op te gaan. Of komen ze nog terug? Dat is het ene, daar kan ik helemaal niks over, het, over zeggen. Het andere wat hier in Birmingham speelt, dat is de kwestie van de raciale spanningen, de etnische problemen waar veel over gezegd is. Deze wijk zou wat dat betreft gevaarlijk zijn. Er werd gezegd van komt er een wraakactie. Nou... Ik moet je zeggen, ik ben bij dat vrijdagmiddaggebed geweest. De imam heeft daar een hele duidelijke oproep gedaan om vooral de rust te bewaren. En alle jonge lui die ik hier heb gesproken, die zeggen nee, wij blijven allemaal thuis. Het blijft allemaal heel rustig. Het zou ook niet echt kloppen met het beeld dat ik gekregen heb van deze wijk. Want eh, het zou echt iets nieuws zijn als hier de bevolkingsgroepen tegen elkaar in opstand kwamen. Het past, het past hier niet, zeggen de mensen die ik vandaag gesproken heb. Want al die groepen die leven juist heel erg goed samen hier in Birmingham. Ja, oh yes, we own we sell Jamaican food to the community. That can yeah. just show, zien. We working together with the community. Dat zegt ook wat. Ja, yeah, there you go. As you can see, only Jamaicans come to us. And as you can see, we working together with the communities. Misschien zegt het wel iets over hoe vermengd de gemeenschappen hier zijn. De Jamaican food store wordt gerund door Pakistani. Raciale spanningen zijn er nooit geweest, zegt de eigenaar van de winkel. Er has been any racial tensions hier. here. And as you can see, black people, Muslim people, Asian. We all live never days of none of that. Bij het tankstation waar de mannen werden aangereden... ligt nu een bloemenzee. Er is een spandoek gemaakt met de namen van de slachtoffers. Haroun Shazad Moussaver. En daaronder de tekst... Zij gaven hun leven terwijl ze ons allemaal beschermden. De ruiten van de tankshop worden vandaag vervangen. De playstation is nooit open in de avond. Ik ben 100% honest. Loopt een man langs met een hondje die uit zichzelf begint te klagen... Over de politie. Die is er nooit. Het is nooit open in de avond. Het is kapot all day. Saturday en Sunday. Waarom? In een dit, je, like Er is nu heel veel politie. Yes, why? Because there's been a riot. Maar dat is alleen nu vanwege de rellen. That's the only reason that we are And this been honest. Een kruidvat zou het zijn deze wijk. Waarschijnlijk waren de daders Jamaicanen, de slachtoffers zijn Pakistani. Er werd gevreesd voor etnische spanningen, maar die bleven uit. Mede dankzij de woorden van één man. Please respect the memory of our sons and the grief of our family and loved ones staying away from trouble and not going out tonight. De vader van een van de slachtoffers die woensdagavond hier een oproep deed tot rust. We all live in the same community. Why do we have to kill one another? Ik kom hem tegen op de hoek bij de kapper. En hij vertelde dat hij na die oproep steunbetuigingen uit de hele wereld ontving. Whatever came from the heart, came out. I said what I felt. Het kwam recht uit zijn hart. And I said what I felt. zijn er nou dankzij uw toespraak nieuwe rellen voorkomen? So I've been told, you know, people behave themselves. Dat is hem wel verteld dat daardoor mensen zijn thuis gebleven. grown up together, we went to school together. You know, I was brought up in this area, we know each other. Wij, Jamaikanen en Pakistani, zijn hier samen opgegroeid, zegt Derrick Campbell, buurtwerker hier en adviseur van de regering. Ook hij zegt dat het niet een raciale kwestie is. No, no, no. The reality of it is if you just look around you, you've got black people shopping at Asian shops and Asian shopping at black shops proof in pudding we En hij zegt het ook. Kijk om je heen. We vormen samen één gemeenschap. Het antwoord van de regering op de rellen is de harde aanpak van de railschoppers. What I would is it that young people feel that they can behave in this particular way? Buurtwerker Derek Campbell had graag ook iets anders van premier Cameron gehoord. Iets over de oorzaken. We de afgelopen regeringen hebben dit soort buurten verwaarloosd. Leerkrachten staan machteloos. Het lukt ze niet leerlingen in het gareel te houden. Die kinderen weten precies waar ze recht op hebben... maar we hebben ze niet verteld wat hun verantwoordelijkheid is. Ze denken dat ze onaantastbaar zijn. is en dat moet veranderen. Zometeen weer man Erwin Krol met hopelijk goed nieuws. Maar eerst verkeersinformatie. Erwin De Hart bij de ANWB. Ja, met op dit moment 56 kilometer file. De meeste files worden zoals de hele week gevormd door de werkzaamheden op de A20... tussen knopend Kleinpolderplein en knopend de in de richting van Gouda bij Rotterdam. Maar op de A73 is er ook iets gebeurd. Nijmegen richting Maasbracht. tussen Vierlingsbeek en Venray-Noord staat nu 3 kilometer file. Komt er een aanrijding. En na verwachting, en de weg is nu dicht ook. En na verwachting is de weg om half zeven vanavond pas weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Rick van der Westeraken. Het is uh, kwart voor vijf. Het aantal rokers in Nederland is gedaald. Minder dan 1 op de vier mensen rookt nog. En dat is lager dan ooit. Er zijn het afgelopen half jaar weer zo'n 500.000 mensen gestopt. Anti-rookorganisatie Stivoro denkt dat het voor een groot deel komt doordat anti-rookpleisters en pillen sinds 1 januari in het basispakket zitten. Anita Hartog is longverpleegkundige op de Stoppen met Rokenpolie van het Westfries Gasthuis in Hoorn. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Ja, nog nooit zo weinig rokende Nederlanders, dus dat moet u als muziek in de oren klinken. Ja, dat is geweldig gewoon. Dit uh, kan niet beter, zou ik bij me zeggen. Wat, wat merkt u daarvan op uw poli? Nou, wij hebben een enorm aanbod van mensen die willen stoppen. We hebben vorig jaar ruim 450 uh, mensen gehad voor het stoppen met roken. En dit jaar zitten we alweer uh, tegen de 300 aan. Dus, dus wat dat betreft merkt u ook meer mensen die willen stoppen? Absoluut. Er is uh, heel veel behoefte aan aan steun bij het stoppen met roken. Mensen kunnen het gewoon niet alleen en willen hulp hebben. Nou, We krijgen hier uh, bij uh, de NOS op onze website heel veel reacties binnen van, uh, van uh, mensen die uh, iets over roken willen zeggen. Het is een populair onderwerp. Um... Apenstaartje Telekrom twittert... kinderen gaan sporten, papa gaat mee, het is geen gezicht. Een rokende oude voor de sporthal. En dan wordt het besluit minder moeilijk. En uh, Apenstaartje Douwe Domoli twittert... ik heb pleisters gebruikt, je verdient het binnen de kortste keren terug... want roken is wel een erg dure hobby. En uh, Roodje 71, die zegt... het is alweer twee jaar geleden dat ik ben gestopt. Redenen vooral financiën, omgeving en gezondheid. Herkent u uh, die motivatie om te stoppen? Ja, absoluut. V voor de meeste mensen geldt toch... Als motivatie de gezondheid. He, mensen willen gewoon ook hun kinderen en hun kleinkinderen zien opgroeien. En uh, zijn toch bang voor allerlei enge ziektes. En als tweede toch de financiën. Want ja, je kunt het natuurlijk eigenlijk niet maken om uh, vijf euro per dag op te roken... als uh, de rest van het gezin moet bezuinigen. Nou zei u net al dat het uh, voor veel mensen toch lastig is om te stoppen. En dat niet iedereen zomaar kan stoppen. Uh, uh, hoe komt dat? Uh, roken is heel erg verslavend. Kijk, voor eh, heroïnegebruikers bijvoorbeeld... zijn er allerlei programma's in Nederland... en uh, opnames in klinieken en al dat soort dingen. Rokers moeten het eigenlijk zelf uitzoeken... terwijl je een paar keer per dag heroïne spuit... en twintig keer per dag rookt. Dus die verslaving van roken is enorm groot. Dat vergeten heel veel mensen. En als je daarvan af wil, ja, dan moet je goed onderbouwd beginnen. En waar, waar denk, wat, wat, wat heb je dan allemaal nodig? Je hebt ten eerste een goed plan nodig en een goede motivatie. Als je beide daar ook niet uh, voldoende bent, ja, dan lukt het helemaal niet. En ja, steun van je omgeving, inderdaad wat hulpmiddelen, dat scheelt allemaal. Dat maakt het iets makkelijker. Ja. Ik begrijp dat u ook een, een makkelijke huistuin- en keukentip hebt voor mensen die willen stoppen. Hè? Dat we niet meteen direct uh, aan uh, de pleisters hoeven. Nee, pleisters... Een hulpmiddel, maar is geen wondermiddel. En dat geldt voor alle hulpmiddelen. Als je een goede motivatie hebt, dan red je het misschien zelf ook wel eens. Maar probeer het en maak een goed plan van tevoren. Dank u wel. Anita Hartog van de Antirookpolie van het Westfries Gasthuis in Hoorn. Goed, dat was dus het roken. Uh, hier in de studio inmiddels een gast aangeschoven. Het leek er bijna op of er uh, voor Pieter Broertjes geen andere baan bestond dan hoofdredacteur te zijn van de Volkskrant. Maar na 16 jaar legde hij die functie neer en werd hij op 1 juli jongsleden burgemeester van Hilversum. Goedemiddag Pieter Broertjes. Goedemiddag. Uh, een niet alledaagse overstap. Uh, veel verbazing ook in de journalistiek. Iemand die ineens van de journalistiek in het openbaar uh, bestuur stapt. Hoe bevalt het tot nu toe? Eh, goed. Ja, ik vind het heel erg uh, divers werk. En ik ben natuurlijk in mijn kennismaking, dus ik uh, leer de raadsleden kennen. Ik spreek 37 raadsleden. Uh, ik leer de wethouders kennen. En ik, ik doe werkbezoeken, politie, brandweer. Ja, het is een heel nieuw leven. Een nieuw leven eigenlijk. Ja, en waarom wilde u nou per se in het openbaar bestuur terechtkomen? Nou, dat wil ik niet per se. Het stond, uh, als u me een jaar geleden had geïnterviewd, had ik het toch niet, helemaal niet bedacht. Dus zo gepland is het niet. Maar ja, na 15, 16 jaar hoofdredacteur en na 30 jaar journalistiek, ik had alles gedaan. En je kan dan, ja, een, een, het leven na een hoofdrecteur is nog niet zo eenvoudig. Dat zie je ook naar, van collega's. Je kan terug in de journalistiek, je kan terug gaan schrijven. Nou, daar had ik eigenlijk niet zoveel zin in. Ik had meer zin om nog eens heel iets anders te gaan doen. Nou ja, en dit is, kwam op mijn weg. En waarom nou specifiek dan Hilversum? Ja, omdat dat ook toch, ik denk niet dat ik in Zwolle of in Zutphen of in Ermelo nou zoveel kans had gemaakt. Ik denk toch dat die relatie met de media, die kennis die ik daarvan heb en de ervaringen en de mensen die ik ken, uh, dat dat toch een hele belangrijke doorslag heeft gegeven voor de Raad in ieder geval om uh, dit avontuur met mij aan te gaan. Ja, nu heeft u uh, zelf gezegd uh, bij uw aanstelling dat u, uh, nou ja, om u als burgemeester uh, de komende jaren in elk geval goed te laten functioneren, dat u vooral deze tijd ging gebruiken om naar verhalen te luisteren van mensen in Hilversum. Ja. Uh, heeft u, wat heeft u al zoal gehoord? Ja, het is natuurlijk vakantietijd, maar dus heel veel mensen zijn weg. Maar je bent ook een soort rijdende rechter als, als burgemeester. Dus mensen zijn vaak ongemakkelijk met elkaar in een buurt... of in een wijk of in een woning. En dan komt dat nog alles in een klacht... of in een anderszins bij een burgemeester terecht. En die mag er dan wat over vinden. Die moet horen, de partijen horen. Dus ik voel me echt in een paar casussen die ik nu al gehad heb... en dat gaat echt vaak nergens over. Maar voor mensen heel belangrijk in hun dagelijks leven. Kunt u een voorbeeld noemen? Ja, er staat een geluidsscherm hier in Hilversum uh, op de Gomares Hof. En daar is eindeloos gedoe over of daar met de buurt... De, die is eerst voor de gemeente verkeerd geplaatst... voor een deel op particulier eigen grond. Nou, dat is, een, dat is een affaire die al tien jaar speelt. Dat gelooft u niet, maar het is echt waar. En ik vind dat er eigenlijk zo snel mogelijk uh, een oplossing moet komen. En nou ja, daar ben ik partijen een beetje naartoe aan het bewegen. Ja. Uh, ik weet niet of het lukt, maar het is, het is echt een soort rijdende rechterpositie. Uh, om, om er in mediatermen te blijven een beetje... Rechter. Ja. Zeg maar, wat, welke ervaring van uh, hoofdredacteur zijn van de krant komt nu dan heel goed van pas? Ja, dat, dat je uh, met mensen hebt leren werken, met uh, de wethouders zijn eigenlijk, ja, uh, ik mag het niet zo zeggen, maar als je als hoofdredacteur geef je leiding aan, aan een team van adjuncten, aan de Nou, je, in het college geef je ook leiding aan een college van wethouders. Daar kom je uh, mensen tegen die onzeker zijn soms over wat ze nou, of ze nou A moeten zeggen of B of C. Nou, daar kan je achter de schermen kan je heel veel doen. En ik heb natuurlijk heel wat ervaring in, niet zozeer in het openbaar bestuur, maar wel gewoon in het besturen van een, van een organisatie. Algemene management ervaring, ja, zeg maar. Ja, en dat komt heel goed van pas. En met zo'n raad, ja, dat is een soort plenaire vergadering van de Volksland. Uh, dit zijn er dan 37. Nou, bij de volksstand heb ik soms wel plenaires geleid met, met 100 of 150 man. En ik herken types, dus... Ja, daar ben ik niet zo uh, benauwd voor. Dus daar kan ik redelijk mijn weg vinden. Nou, uh, heeft u uh, Hilversum als mediastad uh, ja. onder u natuurlijk. Uh, ja, heel veel mediabedrijven vinden ineens toch ook wel heel Amsterdam... heel erg aantrekkelijk en willen weg uit... uit Hilversum, dat, dat moet u ja. uh, tegen het been. Nou, Dat is een potentiële bedreiging. Uh, Jan Rensen, de wethouder voor mediazaken, die het al vijf jaar uh, doet... die heeft heel veel al tot stand gebracht. Uh, dat is een kwestie van toch met, met die bedrijven, met de voorzitters... met de directeur, met de directies praten over wat ze nou dwars zitten... en waarom ze per se weg zouden willen uit Hilversum. Mm -hmm. Het is natuurlijk voor Hilversum cruciaal. Dat is evident. Als, als het mediapark leegloopt, dan, dan is dat voor Hilversum een, een drama. Dat is een belangrijke economische motor ja, de he, voor de stad. de belangrijkste. Er zijn ja. nog een paar grote werkgevers, Nike... Uh, een paar banken zijn er natuurlijk. Maar, maar de media, dat is iets voor, voor 15.000 mensen werkgelegenheid. En... Uh... Ja, Hilversum is ook een Forensen stad, hè. daar ben ik eigenlijk nu pas achter. Daar gaan er 20.000 in per dag en 20.000 weer uit. Dus het is ook daarom dat verkeer is natuurlijk een drama ja. dat is vaak. Dus daar moeten Wat we... kunt u daaraan doen? Nou ja, als burgemeester. Uh, daar ga ik niet te veel over zeggen, want straks hangen jullie er allemaal aan op. Maar ja, je kan niet die hele binnenstad verbouwen. En het, het is, een, het is een, een dorp. Ze noemen het ook, echt, de Hilversum noemen het ook een dorp. Die wegen zijn klein. Kijk, in Amsterdam zit je ook wel eens vast, maar dan kan je naar links en naar rechts in grachten, dan kan je overal ja. uitvluchten. Hier kan je niet weg. Je nee. zit op die weg, zit vast en je komt er nooit meer uit. Ik heb het zelf ook een paar keer gehad. Het is gruwelijk. Maar nou ja, ze hebben me beloofd dat het in medio 2012, dus het is over een jaar, dat het dan opgelost is. Nou, tot die tijd hou ik me rustig. Als het dan nog niet klaar is, dan ga ik me er zelf mee bemoeien. Ja. Maar ja, het is, het, is een, het is een uit de hand gelopen dorp natuurlijk, met 85.000 ja. mensen. En, en, en met die 20.000 erin en eruit. Dus dat, is, dat schept grote problemen. En dat is ook wel leuk, want als burgemeester kan je je ook bemoeien met waar ziet die, hoe ziet die stad er over 20, 30, 40 jaar uit. We gaan nu in de gaten houden. Pieter Broertjes, nieuwe Burgemeester Gaat. van Hilversum, uh, succes met uh, de taak die voor u ligt. Dankjewel. Intussen in de studio ook Erwin Krol. Ja, we zullen het te hebben over dit weekend. Uh, Erwin, liever over de periode nee. daarna misschien. Echt depressief van. Ja, ja. Ja. Ja. Ik, de zon ik, is ik, net doorgegaan. Ik, ik dacht in zaterdag 0, 0% zon en zondag ook 0, Gewoon ja. geen zon. Maar er schijnt hele iets weekend. beters aan te komen. Erwin. Ja, wel, wel. En ook die 0%, dat, uh, dat uh, ga ik herroepen hoor. De, ja, als je na het weekend ziet het er. In mijn ogen niet onaardigheid. En dan weet ik wel, op het moment dat ik zeg... er zou wel eens zon kunnen zijn... hoort iedereen, we kunnen naar het strand. De, de, de, he, dat gaat ik ook. Het, want niet. De, de, de, het, het, het regent alleen maar hier, althans voor het idee. Maar ik heb toch echt het idee dat... maandag tot en met donderdag, misschien ook nog wel vrijdag... en het komende week einde, dat het vrijwel droog is. Misschien een enkel buitje, Dat de zon er regelmatig is en de temperatuur dan iets boven de 20 graden. Niet al te veel wind. En dan voelt dat gelijk enorm anders aan. En het ziet er ook heel anders uit. Dus ik hou het erop dat dit week -einde kan soms nog wat somber zijn. Maar vooral de zondag. Maar vanaf maandag denk ik. En ik beloof het niet helemaal droog. Maar het ziet er volgens mij niet onaardig uit. Dus als we nou met z'n allen hopen dat het ook echt doorgaat. Moet je kijken wat een mooi weer. Is. Erwin, ik, ik help het je hopen. Dank je wel. Okay, ik ben helemaal opgeknapt. Zij zei Pieter Broertjes, die ook nog steeds bij ons in de studio is. We gaan naar een ander onderwerp, uh, sport dan. Een delegatie van Ajax pakte vanochtend het vliegtuig naar Barcelona... voor een onderhoud met Johan Cruijff. Want het botert niet zo in de nieuwe Raad van Commissarissen. Cruijff en de anderen zijn het openlijk oneens. En het lijkt er dus op dat er nu al sprake is van crisisberaad. We gaan naar Edwin Winkels, correspondent in Barcelona voor het AD. Goedemiddag. Goedemiddag, ik. Ja, Edwin, wat is het doel van die bijeenkomst daar? Wat wordt er besproken? Nou, behalve dat die mannen hun jasjes uit konden doen... en in de zon konden gaan zitten in Barcelona... Was het was vooral om, om, om, dat, uh, om de raad van commissaris van Ajax even bij elkaar te laten komen. Ze zijn uh, drie, jaar, drie weken geleden zijn ze geïnstalleerd, maar daar was Kruijf al niet bij in, uh, in Amsterdam. Dus eigenlijk hebben ze nooit met uh, Kruijf, die toch lid is van die raad, uh, kunnen vergaderen. De bedoeling was om met hem daarover te praten en vooral om te bekijken uh, hoe ze samen kunnen werken. Want uh, tot nu toe is ze eigenlijk alleen maar via de krant, via de columns van, uh, van Kruijf in de Telegraaf gecommuniceerd. Ja. Die schrijft altijd dingen over Ajax en die mannen wilden eigenlijk... Uit zijn mond horen hoe hij nou denkt over de gang van zaken. Zou die positie van Cruijff nou op het spel kunnen staan? Denk je? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het lijkt me onwaarschijnlijk omdat de onrust dan ineens weer, weer ineens veel groter zou worden. Ze hebben al heel veel moeite moeten doen om Cruyff zover te krijgen dat hij zich met Ajax gaat bemoeien. Ja, en dan weet je als, als je kruis erbij betrekt dat er dingen gaan gebeuren, dat hij dingen zegt en roept. Uh, het is geen ideale manier van samenwerken natuurlijk als iemand in Barcelona zit en toch niet vaak uh, naar Nederland komt of wil komen. Maar het lijkt me te sterk dat, dat zijn positie uh, op het spel staat. Het is meer vandaag ook om te bespreken bijvoorbeeld wie er algemeen directeur van Ajax zou moeten worden nu, nu die de rest van de leden die hadden Chaudela Ling, die Kruijf die had voorgesteld, die ja. hebben ze afgewezen. Uh -huh. Een van de kandidaten, uh, Ben Junior, die was erbij vandaag. En misschien dat die vandaag door Kruijf wordt goedgekeurd om, uh, om directeur te worden. Nu is er een grote delegatie afgereisd naar Barcelona, zeker zeven man. Nou, in Nederland klinkt al meteen kritiek, want ja, waarom gaan die naar Barcelona en komt Kruijf niet gewoon naar Amsterdam? Ja. Nou, ik zag Johan vlak voor de vergadering heel even. Zijn, zijn antwoord was heel erg duidelijk. Hij zegt, augustus is mijn vakantiemaand. Dan is alles dicht bij mij. Dan ga ik echt nergens heen. Ik maak een uitzondering. Hij zit dan in zijn buitenhuis richting Pyreneeën... op een uur rijden van Barcelona. Hij is vanochtend speciaal in de auto even naar Barcelona gereden... naar het kantoor van zijn foundation... Uh, om de mannen te ontvangen. En daarna weer terug te rijden de berg in. Hij zegt, maar ze wisten dat ik echt niet naar Nederland zou komen. Als ze hadden uh, gewild, dan hadden we in september... bijvoorbeeld in, in Amsterdam kunnen vergaderen. Dus het is gewoon de keuze van Ajax geweest om nu toch al massaal naar, naar Barcelona af te reizen. Edwin Winkels, correspondent voor het AD. Dankjewel voor je bijdrage uit Barcelona. We gaan even uit voor het NOS-journaal van vijf uur. En daarna zijn we weer bij u terug met het Radio 1-journaal. Graag tot zo. Vanavond, BNN Today. The police got it wrong. Ze zaten ernaast afgelopen zaterdag. Vanavond om half negen op Radio 1. Want blinde paniek, dan zal er wel iets ergens aan de ja, hand zijn. Ja, je moet ook niet dus... met blinde paniek uh, terug naar huis komen. Dat moet je nooit doen, dat schikt je moeder altijd. Luister en kijk mee op radio1.nl. Toen heb ik eigenlijk meteen gezegd van, uh, it's my wife. Dus uh, toen wist hij meteen hoe laat het was. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Tot en met 15 augustus is de A20 tussen het Kleinpolderplein en Ter Brechtseplein afgesloten. Als u niet op het strand zit... Jongens, jongens, echt kapper nou! Als u dus gewoon in het land bent, kijk dan even op vana naar beternl Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. BVN is onze televisiezender in het buitenland. Wereldwijd gratis te ontvangen via de satelliet en in duizenden hotels.